Het is tien uur, de Stubenitski met het NOS-journaal. Door de Frieskou werden afgelopen week... zeven keer zoveel meldingen dan normaal gedaan... van waterschade door gesprongen leidingen. Normaal gesproken krijgen de politie en brandweer... zo'n zestig telefoontjes per week. Nu waren dat er 450. Dat blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl. Waterleidingbedrijven zeggen dat mensen er zelf voor moeten zorgen... dat het binnen hun huis niet kan vriezen... zodat de leidingen ook niet kunnen springen. De grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen worden tot zeker eind deze maand bijgevoerd. Dan wordt bekeken of het nog wel nodig is, zegt de provincie Flevoland. Tot nu toe was er alleen sprake van bijvoeren tijdens de huidige vorstperiode. De plekken waar het voer wordt neergelegd worden goed in de gaten gehouden om te voorkomen dat alleen de sterkere dieren ervan profiteren. In Tolen, in Zeeland, is een Fransman van 27 jaar opgepakt... na een wilde achtervolging. Hij reed de weg bij een politiecontrole, botste tegen een paal... verloor een van zijn wielen en wist de politie met drie wielen even af te schudden. Hij werd uiteindelijk in de buurt van een tankstation opgepakt. Door een uitslaande brand in een veestal in het Noord-Hollandse plaatsje Zwaagdijk-Oost... zijn meer dan twintig kalveren omgekomen... De boer, de buren en de brandweer slaagden erin... om meer dan 80 koeien levend uit de brandende stal te halen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Op de 60 meter horden op de WK Indoor... heeft Nadine Visser zojuist het brons gewonnen... Op de 1500 meter op de WK Indoor won Sivan Hassan. Haar, heeft Sivan Hassan haar wereldtitel niet weten te prolongeren. Zij moest ook genoegen nemen met het brons. Donderdag pakte Sivan Hassan nog zilver op de 3000 meter. Dan het weer nog. Er kan lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. Het kan dus glad worden vannacht. De temperatuur daalt tot 0 of min 5 graden. Morgen gaat het weer dooien. Overdag is het droog. Af en toe zonnig en 3 tot 9 graden.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 En nog is langs de lijn, we zijn er nog tot 11 uur. En die houdt kamp eerst van bij jou, want we werden ruw onderbroken. Ik was nog even benieuwd. Ja. We hoorden dit uh, ja, door het nieuws, macht, en dat moet natuurlijk ook, uh, brons. Maar ik was even benieuwd naar de tijd. Want het regent Nederlands records uh, dit weekend zo ongeveer. Ja, nou ja, 1 honderdste boven het Nederlands record. 7,84, maar kan het schelen, zeg. Harrison 1 in 7,70. 7,74 voor Manning En derde plaats, Nadine Visser. Wat een geweldig succes. Vierde plaats, Nelvis. 200ste achter uh, Nadine Visser. En dan heb ik even toch naar de medailletable gekeken. En er zijn maar twee landen die meer dan drie medailles hebben. Nederland heeft er drie. En vijf medailles zijn er voor Groot-Brittannië. En zes voor de Verenigde Staten. Nederland doet het geweldig hier. Nog nooit zoveel medailles gehaald op een WK. Twee voor Sivan Hassan. En eentje voor uh, zojuist prachtige voor Nadine Visser. Dan uh, Amal bij uh, NAC Breda tegen Feyenoord. 2-1 voor Nederland. Nack was het voor Tiene. Ja, nog steeds. Nu al een uh, avondje Nak om niet snel te vergeten. Want het is uh, nog altijd een, een wedstrijd ja, waar het er echt om gaat. En dat is lekker om naar te kijken. Een uur gespeeld. 2-1 voor Nak tegen Feyenoord. En Heerenveen tegen Willem II. Richard van der Maren. Ja, veel meer. Minder spanning in het abel stadion. staat nog altijd 2-0 voor uh, Heerenveen. En ook uh, in de tweede helft kan Willem II heel weinig uitrichten. Arma schakelt Feyenoord een tandje bij. Ja, ze hebben de wedstrijd onder controle, maar daar hebben we niet zoveel aan. Als je 2 en achter staat. Vrije trap nu. Toornstraat die trapt hem richting tweede paal. Daar staan wat mensen van Feyenoord. Maar kan er ook iemand trappen? Ja, Van Beek, Die zet de bal nog acrobatisch voor. Bijna Jurgensen. Maar Nak weet de bal uit de doelbond nog weg te halen. Dat lukt nu helemaal. Opgevangen wel door Botteguin als hij opschiet, tenminste. Lukt hem niet. Fernandes voor Nak. Die is daar toch sneller bij de bal. En dan wil hij ook een ingooien. En die gaat hij krijgen ook. En zo is Nak weer even uit de problemen. Feyenoord. Doet alles wat het kan om terug te knokken in deze wedstrijd. Hier uh, waren ze dichtbij. Met Van B. Knap hoor. Die bal binnengehouden en nog uh, met een hoog hooggeheven rechterbeen voorgezet. Maar uiteindelijk geen geluk om iemand te vinden in de doelmond die kan afronden. En Nak weer, want het gaat in een razend tempo ook in de tweede helft. Angelino, want Akipong aan de linkkant terug naar Angelino. Voorzet, schot op Marro. gaat hij bijna. Dat is de 3-1 mee. Maar hij gaat er net naast. Geweldige aanval van Nak. Maar uh, het feest gaat niet door. En dus mag Jones de bal gewoon weer ophalen. En een doeltrap nemen. Maar wat een revelatie is dat, zegt Sadiq Umar. Die uh, door NAC wordt gehuurd van A.S. Roma. Had voor deze wedstrijd 75 minuten gespeeld. Verdeeld over vier invalbeurten Had daar al twee doelpunten uitgemaakt. Zou vandaag op de bank beginnen, maar tevreden. De spits, de beoogde spits, die uh, moest aanvaken in de warming-up. En toen moest Umar opeens aan de bak. En die speelt geweldig. Heeft al een penalty benut, maar ook... Belangrijk was hij bij de 1-0 van Nak. Die creëerde hij eigenlijk helemaal zelf. Ambros maakte hem. Maar ook verder, het is echt een goede voetballer. En de gelijkenissen met Kanu zijn opvallend. Allebei on die hele lange benen. Een beetje slungelig voorkomen. Maar ze kunnen allebei hartstikke goed voetballen. En van deze Oemar kan Nak nog heel veel plezier beleven in de strijd om degradatie. Nu Feyenoord weer met Berghuis. In de 62 e minuut. Vier uitwedstrijden. Heeft Feyenoord Albrein niet gewonnen. En slechts vier van de acht Eredivisie-wedstrijden in 2018 hebben ze in een zege omgezet. Het gaat niet goed met Feyenoord in de Eredivisie. Natuurlijk gaat het om de beker, de finale op 22 april. Maar als dit de eindstand wordt, is Feyenoord al in speelronde 26 de titel van vorig seizoen kwijt. En dat vat toch wel samen hoe slecht het dit seizoen gaat in de Eredivisie voor de regerend landskampioen. Dix, die wel goed speelt vandaag, krijgt de bal van Berghuis. Dan speelt een breed naar Botteguin. Hij dan naar Tapia. In de middencirkel. Hij dan weer naar rechts. Naar Dix. Bij Naks staat een invaller klaar. Gianluca Nijholt. Van Persie loopt inmiddels al een minuut of tien warm. Nou, nog twintig vaker. Dan mag hij invallen. Dat is een beetje de recept van de afgelopen weken geweest. Want met Van Persie wordt heel voorzichtig omgegaan. En die warming-up, daar uh, is hij nog steeds mee bezig. En voorlopig dus geen enkele teken dat hij snel het elftal komt versterken. 63 e minuut, Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker. Maar vooralsnog die voorsprong voor NAC 2-1. Nu dan Feyenoord met Toornstra. Berghuis, schot, wordt gesmoord. Dix vangt wel op, net buiten de 16, bal breed. Naar Tapia komt er nog een schietkans voor Feyenoord. Berghuis weer naar Tapia, het duurt allemaal wat te lang. Het blijft 2-1, voorlopig voor NAC. Heerenveen weer een 2. Kun je wakker blijven, Richard? Nou ja, het gaat. Het gaat. Rogas nu in de as van het veld bij Heerenveen. Paas de bal naar de rechterkant. Het is een uh, matige vertoning vanavond in het Enstra stadion. En uh, Willem II helemaal pover. Zojuist een grote kans voor Heerenveen op de 3-0. Met een uh, prima actie aan de rechterkant van uh, Rogas. Die in de eerste helft al kwam voor uh, Zinelli Uit de wedstrijd geschopt door Eno... Reza Koujanejad kreeg daar een grote kans op de 3-0 voor Herenveen. Maar het was Branderhorst die zijn inzet keerde. Willem II nog niet gevaarlijk geweest. Ook niet in de tweede helft. Een 4 voor Willem II in deze wedstrijd tot nu toe, zou ik zeggen. En een mager zesje voor Herenveen. Dat ook niet groots speelt. Maar wel duidelijk beter is ook in de tweede helft. Is het Heu nu naar Woudenberg, de maker van de 1-0, dan naar de linkerkant. Daar is Eudekaart, was ook betrokken bij die situatie zojuist waar Reza eigenlijk had moeten scoren dichtbij. Branderhorst, nu eventjes terug via Eudekaart in de middencirkel, de opening gevonden aan de rechterkant. Daar is Dumfries die veel vrijheid krijgt om op te komen over die rechterflank. Heerenveen bouwt op, doet dat rustig aan. Nu over de linkerkant is het Woudenberg in de 65ste minuut, paas naar Reza Goujanisjat in de diepte, die legt even terug. Naar flap. Nog niet zo heel veel van gezien. Dan is het in de as van het veld. Eudekaart. Daar zou je zo graag spelen. Maar het is week in week. Huid toch aan de rechterkant. Nu is het Dumfries. Zou weer eens een voorzet kunnen geven. Doet hij ook. Branderhorst moet dan komen. En heeft hem vervolgens klemvast. Willem 2 overigens, ook gewisseld. Eno is eruit gehaald door Van der Looij. Absoluut oogt hij niet fit. Ook wat aangeslagen. Kreeg een paar flinke tikken. van meerdere spelers van Herenveen. En zijn vervanger op het middenveld is Chiri Vella. En ik zie nu ook een tweede speler klaarstaan. Dat is Mo El -Hankouri. Hij gaat er ook bij komen voor Willem II dat nog 25 minuten heeft om iets te doen aan die 2-0 achterstand in een keel koud Heerenveen waar de thuisploeg dus voor staat door goals van Woudenberg en kort naar rust Reza Koushaneschat. Het is een fascinerend avondje NAC. NAC Feyenoord allemaal. Ja dat blijft het ook in de 66 e minuut. Die voorsprong dus voor NAC 2-1 door die uh, nou ja, discutabele penalty uh, laten we het gewoon houden op een onterechte penalty die NAC kreeg na een duwtje van Jones in zijn eigen 16 meter gebied richting Umar, maar ja, daar was geen bal bij in de buurt. Ze hadden het gewoon een beetje met elkaar aan de stok. En Jones die gaf een beetje een geïrriteerd duwtje aan die spits. En die uh, sprong eerst 6 meter de lucht in. En kwam toen naar beneden. En toen zag hij, denk ik, ook wat ons eigen verbazing. Dat hij een penalty meekreeg. Die benutte hij ook wel zelf gelijk. Sadiq Oemar zijn derde goal in dienst van Nak. En zo heeft Nak uh, het geluk aan zijn zijde. Dat was heel anders in de eerste helft. Toen de beslissingen van Nijhuis vaak in het voordeel uitvielen van Feyenoord. Maar in de tweede helft is dat dus anders. Feyenoord bouwt op met Van Beek. enorme kans net op de gelijkmaker voor Boetius. Na schitterende voorzet van Berghuis. Boetius dook op vlak voor Nigel Bertrands. En kon hem binnenknikken, maar raakte de bal helemaal verkeerd op zijn hoofd. En kopte de bal over. Dat was de grootste kans voor Feyenoord in de tweede helft. Berghuis nu opnieuw aan de rechterkant. Bal gaat naar Dix. Die gaat over het been bij Manu Garcia. Biedt zijn verontschuldiging aan. Feyenoord krijgt een vrije trap. Hey Van Persie, die is inmiddels klaar met de warming-up. En die heeft de trainingsbroek uitgetrokken. En dat gaat hij nu ook doen met het trainingsshirt. Lange mouwtjes, handschoenen komen tevoorschijn. En dat mag Van Persie ruim 20 minuten meedoen in deze wedstrijd in Breda. Berghuis inmiddels voor Feyenoord. Weer zo'n prachtige opening naar de linkkan, naar Boetius Die redelijk vrijzet op de punt van 16 meter. Het zet nu de bal zelf voor. Jurgensen niet, maar Thornstra wel. En die raakt de bal niet helemaal vol op de wreef. En daardoor kan Bertrams vrij eenvoudig oprapen. Nijholt in de ploeg gekomen bij Nak. Zo even voor Pong Giovanni Korten gaat bij NAC ook in de ploeg komen. En nog belangrijker misschien wel straks voor Feyenoord in de ploeg. Robin van Persie. Hij moet iets gaan doen aan die 2-1 achterstand. Want NAC leidt in Breda tegen Feyenoord. En dan de laatste afstand in Birmingham bij de WK Indoor. En die de 60 meter man. Ja, waar de 100 meter bij uh, outdoorwedstrijden het koningsnummer is... ...is dat de 60 meter uh, indoor. Want uh, 100 wordt er niet gelopen. Dat is uh, lastig in een hal. Uh, Jan Volko loopt in baan 1. Hij is de regerend Europese indoorkampioen. Een enorm talent uit Slowakije. 21 jaar. In baan 2 een uh, man die uh, door zijn ouders Winston werd genoemd. Uh, in Jamaica is hij geboren, maar komt uit voor Turkije. Hij heet nu Emer Zaver Barnes. Baan 3, Chinees, ijzer sterk. Daar zet ik wel wat centjes op dat hij een medaille gaat halen. Chris Coleman, 21 jaar. Dinsdag wordt hij 22. Dit jaar wereldrecord gelopen, 6-34. Zo ontzettend snel, ook in de halve finale. De grote favoriet. Xi, Chinees, in baan 5. Uh, in baan 6 een andere Amerikaan Baker, Taftian uit Iran, heel verrassend. Woont in Frankrijk en traint daar ook. Maar is ook ijzersterk, de Aziatische kampioen in baan 7. En Safo Antwi uh, voor Ghana is geboren. Hij had een dubbel paspoort van Groot-Brittannië en van Ghana. Hij heeft uiteindelijk voor Ghana gekozen. Dat zijn de acht mannen die ze 60 meter gaan doen. Wereldrecord Eerder dit jaar gelopen in Albuquerque in de Verenigde Staten op 18 februari door Christian Coleman. En dat is heel snel 6.34. Natuurlijk ook de beste tijd dit jaar. Ze zitten klaar en dan zijn ze weg. Gaat het wereldrecord eraan. Coleman is heel goed weg, heel snel weg. En daar is het Soe in tweede positie. Het is 6.37 voor... Colmen, inderdaad, die wint. En op de tweede plaats kan het, gaat het om Baker of om uh, Su. Maar ik denk dat Baker en net iets eerder die grote brede borstkas over de finish tikte. 6-37 voor Christian Coleman. Hij is wereldkampioen op de 60 meter. En Su is inderdaad toch tweede geworden in een nieuw Aziatisch record. 6-42 voor de Chinees. En Baker derde, Verenigde Staten. 1 Verenigde Staten. Twee China, 3 Verenigde Staten. Oftewel Coleman, Soe en Baker. Goed, gaan we weer kijken bij Amman. Bij uh, Nacht tegen uh, Feyenoord. Hoe lang heeft Feyenoord nog? 21 minuten. Het blijft leuk. Het blijft spannend. Het blijft ook 2-1 in Breda bij Nak Feyenoord. Van Persie inmiddels binnen de lijnen. Hij is gekomen voor centrale verdediger Erik Bottingin. Dat is minder uh, aanvallend dan het lijkt. Want dat betekent dat Tapia vanaf het middenveld van de linie terugzakt. En als centrale verdediger gaat spelen. En Van Persie de rol van Tapia op het middenveld over gaat nemen. Iets aanvallendere rol misschien wel. Maar het is uh, niet dat Feyenoord een extra aanvaller brengt. En een verdediger eraf haalt. Zo simpel is het niet. 70ste minuut zit er bijna op. En Nak. Komt wat minder vaak voor de goal van Jones. Feyenoord domineert de wedstrijd nu wel. Is ook veel gevaarlijker dan Nak. Waar de krachten wel een beetje op lijken. Ze hopen dan misschien straks nog te profiteren van de ruimte die Feyenoord weg gaat geven. Bijvoorbeeld nu goede sliding wel van Tapia. Die voorkomt deze counter. En dan uh, wordt er een overtreding gemaakt door Nijholt op de helft van Nak. En dan mag Feyenoord een vrije trap nemen. Net over de middenlijn. Tapia doet dat nu als verdediger. Tot een breed op. Filena in de middencirkel. Filena wordt niet echt lastig gevallen. Kan dus door. wat van Persie in. Van Persie naar de linkerkant, denk ik. Want daar zit Boetius. Wacht lang. Gaat de bal uiteindelijk toch naartoe? Boetius tegen de linkerzijde na. Van Persie kiest positie in de punt van de aanval. Daar gaat Boetius ook naartoe. Krijgt de bal dan niet. Nog altijd Boetius. Hij houdt de bal nu wel goed vast. Volt hem even terug naar Ricciano Haps. Die zet hem voor. Jurgensen niet. Wordt weggekopt achterin door Nijl. Opgevangen door Filena. Acht goals al gemaakt in de eerdere divisie. Ze zo'n ook doeltreffend in de beker tegen Willem 2. Krijgt de bal nu bij zijn maatje Boetius. Zet de bal voorschieden op het lichaam van Sportleden. Bal over de achterlijn, hoekschop voor Feyenoord. Ja, Hoe lang kan dit nog goed gaan voor Nak? Dat echt moeite heeft nu. om die aanvalscholven van Feyenoord tegen te houden. Die voorsprong dus vlak na rust bewerkstelligd. door die brutte strafschop van Sadiq Omar. Hoekschop Feyenoord bij de eerste paal. Weggekopt door Ambrose. Wel weer in de voeten van Boetius. Die de bal dan toch weer verspeelt aan Korte. Die zo zojuist is ingevallen voor Fernandez. En dan maakt Boetius ook nog eens een overtreding op Korte. En mag Nak dus een vrije trap nemen. 72e minuut. Wat zou dit een belangrijke overwinning zijn, zegt Nak. Ze hebben nu een marge van 4 op de nummer 16. En als je nu wint, ja, dan ziet het er opeens heel goed uit voor Nak. Dan gaat het over Willem 2 heen. Komt het in de buurt van FC Groningen. En hebben ze een gat van maar liefst 7 punten op de nummer 16 FC Twente. Dit kan een cruciale overwinning blijken te zijn aan het eind van de rit. En natuurlijk willen ze die verdedigen. Maar kan het ook lukken met Feyenoord dat wel nu op volle oorlog sterkte op zoek is naar de gelijkmaker. Want dus ook van Persie binnen de lijnen. Nu Vilena. Net over de middenlijn op de helft van Nakbal Van hem afgesnoept door Korte, Wel weer in de voeten gespeeld van Haps. Die op zijn beurt de bal weer verspeeld. En dan gaat iemand heel hard het duel inkleunen. Dat is voorvleden. Die glijdt de bal voor de voeten weg van Boetius. Maar wel zomaar in de voeten van Haps. En zo heeft Feyenoord de bal weer terug. Weer een nederlaag voor Feyenoord in een uitwedstrijd. Zou het dan toch weer gebeuren... Dan zakken ze zodanig alleen maar verder weg op die lange lijst. Ja, het gaat over die bekerfinale, maar die is pas over twee maanden. Je moet nog een hele hoop wedstrijden spelen in de competitie. En die kan je toch niet allemaal gaan verliezen. Van Beek nu centraal achterin voor Feyenoord. bal gaan naar de rechterkant, naar Kevin Dix. Berghuis die loopt nu helemaal in de as van het veld. Toornstra op de rechterflank. Berghuis in de buurt van van Persie en Jurgensen. Ik ben benieuwd of dit gewoon even een positiewisseling is. Of dat dit de bedoeling is, de restant van deze wedstrijd. Toornstra blijft daar toch eventjes hangen. Op die rechterflank flank. De man die eindelijk een doelpunt maakt in de uitwedstrijd. Maar waar we nu toch niet zoveel meer van hebben gezien de laatste tijd. Nog altijd Feyenoord dat de bal rondspeelt. Zonder de laatste minuten echt heel gevaarlijk te worden. 18 minuten nog in Breda. NAC 2, Feyenoord 1. Even terug naar AZ. Het heeft met 2-1 gewonnen van Excelsior eerder vanavond. Uh, het maakte de nummer 3 eigenlijk best wel moeilijk in, in Kralingen. In de eerste helft ging Excelsior-keeper Theo Zwarthoet in de fout. Na een schot van Jaanbaks. Die Araniër maakte zelf de 2-0. En na rust maakte Mesoet de aansluitingstreffer. Maar een gelijkmaker kwam er dus niet. Mag AZ-trainer John van der Brommen zijn handjes knijpen met die drie punten? Filip Koken vroeg het hem. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, op het eind van de wedstrijd... Dan ben je heel blij dat de scheidsrechter eindelijk affluit. We hebben het onszelf uh, ja, moeilijk gemaakt. We hebben de eerste helft, denk ik, uh, zelf heel goed gespeeld. Je komt op, uh, op 2-0 voor, 0-2. Dan denk je van nou, weet je. Maar ik was in de rust al niet zo tevreden. Want ook Excelsior had de eerste helft uh, drie, vier keer... dat ze alleen voor Marco uh, stonden. Ja, die pakt die alle vier. Drie of vier, ik weet niet hoeveel te waarden, Maar die pakt die... En hij houdt ons in de wedstrijd. En uh, ja, dat heeft hij eigenlijk de hele wedstrijd gedaan. Het de één keer moet uh, een mooie goal die ze maken. Maar dat was wachten op. En uiteindelijk achteraf, of in, in de wedstrijd, uh, hoe langer de wedstrijd duurde, was het wachten op tegelijk maken. En, en gelukkig kon hij niet. We hebben uh, ons met uh, hand in de hand verdedigd om, uh, om hier die drie punten te pakken. Een belangrijke overwinning. Zeker in de, in de stand op de ranglijst. Die, uh, ja, die wel eens heel bepalend kan worden deze. Toch hoe benauwd het ook was tegen het einde. Het was wel een aantrekkelijke wedstrijd. Dat spel golfde op en neer. Het was ook opmerkelijk open. Ja, het was zeker. Maar je hebt twee, twee ploegen die allebei willen voetballen. Uh, Excelsior heeft, heeft gewoon een hartstikke goede voetballende ploeg. Dat weten we. En uh, het feit dat ze zoveel kansen tegen ons creëren... dat zegt ook uh, iets over, over dit. En het zijn allemaal voetbalkansen. Er uh, zijn niet iemand die, uh, die de bal zomaar wegschieten. In een goed middenveld. Die met risico spelen. Maar wel heel vast aan de bal zijn. En dat zijn wij ook. En dan krijg je wel een wedstrijd als dit. Maar ja, het was wel spannend. Jullie staan nu op twee punten van Ajax. Ajax moet zelf ook nog een wedstrijd inhalen natuurlijk. Ten opzichte van jullie. Maar uh, gaan jullie Ajax nu echt ook bedreigen om die tweede plek? Ja, maar ik, ik zeg bijna elke week hetzelfde. Omdat we al heel lang op, op vijf punten staan. Nou, dat is dan nu weer voor een dag weer even twee punten. En dus is weer afwachten wat, wat ik net zeg. Wat er gaat Ajax. gebeuren. En zolang, zolang wij Ajax kunnen blijven ja, opjagen... opjagen zullen we dat blijven doen. En ja, dat, gaat, dat gaat hartstikke goed. En dat is, uh, morgen zullen we zien hoe ver het weer uh, gekomen is uh, in Arnhem. Is... Vind je dat je beter voetbal speelt dan Ajax? Ja, maar dat vind ik helemaal niet belangrijk. Het feit is dat we op twee punten staan. En, uh, dat zegt veel over ons. En hoe de andere ploegen, ja, dat is een ding. Nog één ding. Dat is denk ik het enige echte smet op de overwinning van jullie. Dat is het uitvallen van uh, Jahan Baks. In de eerste helft uh, een van de beste mensen bij jullie op het veld. Ja.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 Ja, laten we hopen dat het meevalt voor, uh, voor AZ en voor de fans van uh, AZ. NAC tegen uh, Feyenoord. Het wordt een hectische slotfase, ongetwijfeld. Amma. Ja, balletje gaat snel en makkelijk rond bij Feyenoord voorin. En ze worden dreigender, ze krijgen kansen. Maar het staat nog steeds 2-1 voor NAC. Maar hoe lang nog? Dat is de vraag. Want ja, Feyenoord is nu wel heel erg op de deur aan het kloppen. Die is vooralsnog niet geopend door NAC, maar... Hoe lang weten ze hem nog te barricaderen? Dat is een beetje de vraag, want het ziet er niet goed uit voor Nack. Met van Persie in het elftal. Nog weer voetbal in de ploeg bij Feyenoord. Berghuis beter opdreven in de tweede helft. Combinaties zien er goed uit voor bij Feyenoord. Publiek voelt dat. Publiek voelt dat de ploeg de steun nodig heeft. Alle steun die het kan gebruiken. En dat proberen ze nu ook over te brengen op de spelers van de weggestuurde trainer Stijn Vreven. Die op de tribune zit. Ik zag in de eerste helft een geweldig shot van hem toen er een uh, beslissing van Nijhuis in het nadeel van NAC uitviel. Toen deed hij op de tribune, precies hetzelfde als hij beneden deed op het veld. Maar ja, op de tribune mag het. Daar zitten de fans gewoon ook allemaal lekker gezellig te schreeuwen. En Vreven deed vrolijk mee. Daar zal hij niet voor gestraft worden. Maar ik vrees voor hem dat er wel een flinke straf uit gaat rollen straks als uh, duidelijk wordt wat de terugcommissie besluit te doen. Hoeveel wedstrijden hij moet toekijken, want het is natuurlijk al de derde keer... In één seizoen dat die is weggestuurd. En ik vrees voor Vreven dat het wel eens twee, drie wedstrijden zou kunnen zijn straks. Feyenoord nog steeds aan de bal inmiddels. Wel op de eigen helft nu. Omdat Oemar, die we minder zien, dan in de eerste helft doorjaagt op Van Beek. Jones trapt de bal naar voren. Jurgensen niet. De bal wordt door Kaap net gewoon naar de tribune geschoten. Wat Mak kan de bal amper meer in de ploeg houden. Het is verdedigen nu. Wegwerken, uit alle macht proberen stand te houden. Maar ja, dat proberen ze nu al een minuut of twintig. En ik vraag me af of ze dit nog vol kunnen houden. De bal gaat weer naar voren bij Feyenoord. Naar de rechterkant naar Dix. een van de betere hoor, vandaag bij de Rotterdammers. Knap hoe hij zich heeft teruggevocht in het elftal. Nadat hij afgeschreven wel leek. Berghuis nu voor Feyenoord. Breed. Filena komt net te laat om te schieten. Mets haalt weer weg. Wel een ingooi voor Feyenoord aan de rechterkant. Berghuis die uh, laat het aan Dix. Toorster komt naar de bal lopen. Maar loopt gelijk weer weg. Berghuis nu ook die zich aanbiedt. Maar Dix kiest voor de optie ver weg. Richting Van Persie. Daar komt de bal ook van Persie. Naar de linkerkant. Naar Ricciano Haps. 78e minuut. Feyenoord op achterstand. In Breda. 2-1 voor Nac. En Haps aan de bal voor Feyenoord. Gaat even terug naar Boetius. Boetius die wacht ook. Nu het wat lang. Bal breed naar Vilena. Toornstra wijst waar de bal naartoe moet. Naar Van Beek blijkbaar. Centraal achterin. Van Beek dan naar de rechterkant. Naar Berghuis. Strak in de voeten aangespeeld. Steven Berghuis. Die speelt hem weer breed naar Dix. Hij moet naar voren. Kevin Dix gaat op avontuur. Gaat over het been bij Umar. Die uh, zegt dat hij niks heeft gedaan. Maar dat toch wel degelijk heeft gedaan en dus krijgt Feyenoord een vrije trap op 20 meter van de goal. Ligt ideaal voor een linkspoot. Kan ook een uh, voorzet worden. In elk geval moet Nak weer met alles en iedereen terug. Goeie actie van Dix. En uh, inderdaad een lichte overtreding van Sadiq Oemar. De man die vooralsnog het verschil maakt met die benutte strafschop vlak na rust. Jones kansloos. Jones ook de voorzaker van die penalty. Kreeg een gele kaart. Brad Jones ook nadat hij Oumar had geduwd. En Oumar schoot dus binnen. Vrij trap voor Feyenoord. Vilena achter de bal. Toonstra achter de bal. Normaal zou ik zeggen laat het aan Vilena, Want Toonstra scoort toch nooit in uitwedstrijden. Maar ja, dat verhaal kan in de vullenbak in. Want Toonstra opende de score in Breda. Met zijn eerste wedstrijd buiten de Kuip. In ruim twee jaar. Maar de bal ligt wel beter. Voor de linksbenige Tony Vilena. Hij gaat het ook doen. Vilena in de muur. En weggehaald vervolgens gelijk door Pablo Mari. In de voeten van Jones die dan weer de bal naar voren mag trappen. Elf minuten nog in Breda. Het blijft hectisch en het blijft een ontzettend leuke wedstrijd eigenlijk vanaf de eerste minuut al. Maar wie gaat hem winnen? Wordt het NAC of wordt het Feyenoord? Of komt Feyenoord toch nog terug tot een gelijkspeel? Vooralsnog is het 2-1 en gaan we de laatste tien minuten in hier in Breda. Ja, Richard bij Heerenveen tegen Willem 2. Het staat nog maar 2-0. Als uh, Willem 2 het op een of andere manier voor elkaar krijgt... om binnen nu een, een minuutje of vijftig nog eentje bij te prikken... dan gaan we nog een leuke slotfase tegemoet. Ja, je houdt het heel positief ja. over. Ik hoop Moet dat dat, dat gebeurt. zou leuk zijn. Maar ik zie dat echt niet gebeuren. Ik had het gevoel bij die goal van Reza al in de 48ste minuut... dat het beslist was. Willem 2 stelt echt teleur. Heerenveen gaat nu wisselen. Brengt Veerman voor Reza. De ene spits voor de ander. Wat mij betreft had Strep. Paul Veerman wel wat eerder kunnen brengen. Een spits die wat oorlog maakt in de 16. Dan wat hoge ballen pompen. Dan komt het publiek tenminste ook een beetje. Ja, wat meer tot zijn recht. Komt er wat meer leven in zo'n wedstrijd. Maar goed, Reza maakt die vlotte goal. En dan laat je hem misschien als trainer ook wat langer staan. Nu weer Veerman voor het eerst de bal. Is het Willem 2 via Heerkens. die de bal dan weer ontvudselt. terug terugspeelt naar Branderhorst. 10 minuten nog in dit duel. En Willem 2, het is heel, heel pover. En als Nak het volhoudt en wint van Feyenoord in Breda. Dan komt Willem II dus gewoon weer echt in de problemen. Staat de druk er opnieuw volop naar die belangrijke overwinning vorige week tegen C. 1-0. Vanavond is het allemaal helemaal niets. Het is heel verdedigend. Al vanaf het begin met heel veel spelers achter de bal. Terwijl de kwaliteit van Willem II natuurlijk vooral voorin ligt. Bij ook ok Betje en Sol. Die hebben we niet of nauwelijks gezien vanavond in Heerenveen. Dat leidt met 2-0 door goals van Woudenberg en Reza Koushanenchat.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 I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels are like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels are like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.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 George Ezra en uh, Paradise, drie minuten voor, half elf, hectiek, all over the place, Nak Feyenoord allemaal. Staan ovatie voor Sadiq Oemar die uh, wordt gewisseld door Rob Penders. Eindverantwoordelijke nu Stijn Vrevel op de tribune, zit 2-1 voor Nak in de 84e minuut. En Oemar, de man van de wedstrijd, dus naar de kant. Hij wordt vervangen door uh, Bodhi Brusselers, schitterende naam, 19 jaar, uit Bavel. Exponent heeft de jeugdopleiding van NAC al 18 hele minuten meegedaan in de eerste helft. En nu mag hij meekomen helpen om de voorsprong te verdedigen. Twee wissels ook die aanstaande zijn voor Feyenoord. Dix gaat naar de kant en hij wordt vervangen door Bassa Chikoglu. En Boetius die gaat er ook uit. En voor hem komt Spits Dylan Venter. Daar betekent <laughs> ik dat er nu drie centrumsprit's in de helft staan. bij Feyenoord. Dat is, dat is een hoop. Jurgensen, Van Persie en Vente. Nu zullen Vente en uh, Jurgensen naast elkaar gaan spelen. En Van Persie daar net achter. Maar het zal daar druk worden voorin. Want ja, Feyenoord moet wat weer verliezen in een uitwedstrijd. Dat kan eigenlijk niet. Maar ja, het begint er nu wel naar uit te zien. Want er staan nog steeds 2-1 voor Nak Van Persie uit de draai dan. Nee, het schiet er wel over. In de 85ste minuut. En echt grote kansen naar die enorme kans voor Boetjes. Hij heeft Feyenoord ook weer niet gehad. Die uh, kon hem gewoon binnen koppen. Maar kopte de bal over. Was echt een grote kans. Dook helemaal alleen op voor de goal van Bertrams. Verdedigers waren het hem kwijt. Maar hij kreeg er wel niet tussen de palen. Dus nog steeds 2-1. Voor Nakt dat in de hele tweede helft eigenlijk amper kansen heeft gehad. Alleen in het begin van die tweede helft toen uh, ze dat cadeautje kregen van schijtje de Bas Nijhuis. Die penalty die uh, gretig werd uitgepakt door Sadiq Umar. De Nigeriaan die het uh, nog flink aan de stok had met Tapia toen hij eruit moest. In welke taal zal het dan zijn gegaan? want Ik neem aan dat Omar Frans praat. Tapia toch Spaans? Maar ze hebben een manier gevonden. Want ze hadden een flinke ruzie. Maar Omar er dus uit. Tapia nog binnen de lijnen. Voorzitter van Berghuis bij Feyenoord. Wie kan de koppen? Niemand. Moet weggehaald achterin bij Nak. Kan Vilena opvangen voor de regerend landskampioen? Dat kan niet. Want Nak kan eruit komen met korte. Die verstikt zich in zijn eigen acties. En zo kan Feyenoord weer met Ricciano Habs. Vijf minuten nog. Habs raakt de bal kwijt. Geen overtreding gemaakt, zegt Nijhuizen. En dus mag Nak weer. De bal de tribune inschieten, want dat is wat ze doen. Van enige aanvalsopbouw is geen sprake meer nu. En die fase die duurt al lang, 86e minuut inmiddels. En Feyenoord gooit de bal nog eens naar voren. Ja, Dat moeten ze nu maar proberen met lange ballen richting Vente, Jurgensen. En hopelijk voor hen een afvallende bal die richting Van Persie gaat. Nu lukt het allemaal niet. Want de bal komt in bezit van Bertrams op 12 september 2010. Won Nack voor het laatst in Breda van Feyenoord. Ze deden het het seizoen al in Rotterdam in de Kuip. En zou dus dan in één seizoen twee keer winnen van de regerend landskampioen. Het zou een stunt zijn voor NAC. Maar het begint er goed uit te zien. Jurgensen wel nu voor Feyenoord Berghuis. En de bal breed naar Van Persie. Hij niet. Filena naar de linkerkant. Daar staat nu Dylan Vente. Vente die moet naar de buitenkant. Dan kan hij er wel voorzetten. Durft hij niet aan. Speelt de bal breed naar Haps. Haps die wacht ook wat lang. Gaat naar Vente. Vente weer naar Haps. Die twee begrijpen elkaar niet helemaal. Haps heeft de bal nog wel steeds in de ploeg. Hij dan weer naar Vente. Ja, Vente moet dan weer helemaal terug naar de laatste man. Dat is nu Tapia. Tapia naar Thornstad. Die staat aan de rechterkant. Die zit vrij. En helemaal vrij staat Berghuis. Nog steeds aan die rechterkant van het veld. Berghuis die kan er dan niet langs. Besluit toch de kaats op te zoeken met Van B. Krijgt de bal terug. Dan maar naar de linkerkant. Naar Ricciano Haps. Het is een omsingeling van het stadgoedgebied van NAC. Wat Feyenoord nu doet. Basa glouw krijgt de bal niet voor. Wordt weggegleden door Sporksleden. Basa glouw terug naar die schorsing die hij aan de broek kreeg. Naar die rode kaart tegen Vitesse. En nu mag hij nog een paar minuten meedoen. Net diezelfde ingooi in de 87e minuut. Kijken of hij nog wordt doorgekopt. Van Persie, nee, hoeft al niet meer. Want al gefloten voor een overtreding. En dus weer een halve seconde, halve minuut die NAC kan pakken. 87 minuten inmiddels gespeeld. NAC 2 nog steeds en Feyenoord 1. Richard. Slotfase van de wedstrijd, 88ste minuut. Het is toch wel veelzeggend dat Martin Hansen, ik zou er misschien naast kunnen zitten. Maar ik weet bijna zeker, hij heeft helemaal geen enkel schot op doel gehad. Echt in deze bittere kou hier in Heerenveen. Vooral stilgestaan, niets te doen. De keeper van Heerenveen. En dat zegt alles over het spel natuurlijk van de Tilburgers. De ploeg van Erwin van der Looy heeft helemaal er niets van gebakken vanavond. Verliest met 2-0. En misschien wordt het nog wel erger, want de kansen zijn ook in de tweede helft voor Heerenveen. Daar is Pelle van Amersfoort, stuurt dan nog. Een... Een speler diep. Dat is Flap helemaal aan de linkerkant van het veld. Veerman ingevallen. Roggas ingevallen. En dus ook Pelle van Amersfoort. Streppel is uitgewisseld. We zitten in minuten 89. Er wordt wat gezongen hier in het Enstra stadion. Een vrij leeg Abelenstra stadion. Ik denk ongeveer voor 50% gevuld. Dat is... Echt onder de maat, zo is Heerenveen dat absoluut niet gewend. Maar goed, de resultaten zijn niet goed. Heerenveen lijkt vanavond dus wel eindelijk weer eens een wedstrijd te gaan winnen. Het is daar dichtbij. Na teleurstellende thuiswedstrijden 1-1 twee weken geleden. En vorige week 1-0 de overwinning op Excelsior. Daartussendoor zat natuurlijk nog het gelijke spel tegen PSV. En dus komen die drie punten in de race om de playoffs. Europees voetbal toch Heerenveen goed uit. En Willem II, ik zei het net al, komt gewoon weer opnieuw in de problemen. Nu aan de linkerkant met Tsimi Kas. Bal even terug. Terug naar El Hangkouri. Die zoekt dan uh, wel het doel van de Veen. Probeert wat te slaan. Lommen door de as. Maar het is daar druk. En Veen neemt dan weer over. En kan misschien in de counter nu eruit komen via Vlap. Veerman gaat diep. Is dit dan nog de 3-0 voor Veen? Maar het gat wordt dichtgelopen door Heerkens. Bal gaat terug naar Branderhorst. We zitten in minuut 90. 2-0. Veen. Nak en Brad Jones, man. Ja, dat is het verhaal van deze wedstrijd. Eén van de verhalen, want wat zitten er veel verhalen in dit duel. 89 e minuut, 2-1 voor Nak en Feyenoord. Komt er maar eens een keer, maar de bal moet een keer goed vallen. Dat gebeurt me niet voor Feyenoord. En dus krijgt Nak de bal weer weg achterin via Sporksleden. Schiet hem wat beter naar voren nu, naar Korte. Ja, die die wint dan en komt er wel met zijn 1,65 meter. Maar komt de bal zo in de voeten van Haps. En zo kan Feyenoord weer met Filena aan de linkerkant. Korte, die uh, valt er nu lastig, houdt hem ook een beetje vast. Maar Feyenoord voetbalt gewoon verder met Haps en de bal breed naar Boetius. Tapia naar Berghuis aan de rechterkant. Van Beek Die speelt nu als een rechts rechtsbuiten de centrale verdediger. Berghuis die krijgt de bal nog eens in de 16, maar wordt daar weggehaald door Nak Ambros. Die uh, gaat het kopje wel aan met Van Beek. Duwtje in de rug. Is een vrije trap. Nijhuis geeft hem niet. En dus mag Feyenoord verder. Dan raakt iemand van Nak de bal helemaal verkeerd. Schiet de bal bijna in zijn eigen doel. Maar Bertram let goed op. En houdt de bal nog net tegen voor die doellijn is gepasseerd. Zo zitten we in 90 e minuut. En is die bijna verstreken. Acht wedstrijden heeft Feyenoord in 2018 gespeeld tot nu toe. Vier daarvan hebben ze verloren. En dit lijkt de vijfde te gaan worden. En dat zijn onthutsend slechte cijfers voor de ploeg. Die vorig jaar zo trots de kampioen werd van Nederland. Maar het is nog niet gedaan. Want er komt nog wat extra tijd. En Feyenoord heeft de bal met aan de linkerkant. Berghuis die wacht, is geduldig, zet de bal voor. Maar niemand komt eraan van Feyenoord. Jurgensen vangt wel op. bal gaat even terug naar Vilena. Vilena... Die uh, gaat met de bal aan de voet. Lopen. Drie minuten extra komen erbij. Vanaf nu. De bal gaat naar voren. Vente met een uh, prachtige assist met zijn rug. Maar een ploeggenoot schat die assist niet op waarde. Tapia bijna in de problemen dan. Maar komt er nog uit. Halfweg de helft van Nak. En zo kan hij een nieuwe aanval inluiden voor Feyenoord. Het bal gaat naar Berghuis. Aan de rechterkant van het veld. Berghuis met acties. Met dreiging. Achterlijn gehaald. Maar krijgt de bal niet goed voor. Zeker niet bij een ploeggenoot. Van Beek dan. Die kleunt er uh, veel te hard in in dat dubbel. Met, met zijn elleboog in de nek ...van Manu Garcia en daar Fruit Nijhuis natuurlijk voor. Geeft een vrije trap in het voordeel van Nak. Dat zo natuurlijk weer 30 seconden gaat winnen. Want Garcia blijft even liggen. Doet alsof hij meer pijn heeft dan hij daadwerkelijk heeft. Want hij staat nu al snel weer op. En zo mag Nak de vrije trap nemen. Nak dat zo belangrijke slag gaat slaan. In de strijd tegen degradatie brengt de a van Willem 2 nu weer in de problemen. Gaat over Willem 2 heen en komt in de buurt van FC Groningen. Stijn Vrever die zoekt inmiddels al... Uh... Een plekje binnenop, want die heeft er blijkbaar vertrouwen in. Werd weggestuurd in de vierde minuut. Na aanmerking op de leiding, maar gaat wel winnen. Voor de tweede keer in één seizoen van Feyenoord. Hoe harde botsing nog. Net buiten het 16 meter, niet van Feyenoord. Dus een korte en Bastetje Maar ze staan allebei weer. En Feyenoord voetbal verder, niet gefloten. Door Nijhuis nog uh, een aanval voor de Rotterdammers. Wellicht Tapia van Beek, staat helemaal vrij. Vraagt om de bal, krijgt de bal nog op de eigen helft. Steekt de middenlijn nu over. En zet de bal weer eens voor. Basacicoglu staat er. Jurgensen staat er. Vilena. kan schieten. Wacht te lang. Jurgensen wel weer. Kaatsen met Berghuis. Berghuis naar Toornstra. Iets te ver. Nu al terug op de helft van NAC. Toornstra buiten de 16 meter. Voorzet Toornstra. Kans voor Bilal Basacicoglu. En die schiet de bal net over. Moeilijke kans. Maar een kans was het wel. Moest hem half vliegend nog in de goal werken. Dat lukt het niet. Hij glijdt wel goed naar die bal. Bertrams komt er met gevaar voor eigen leven ook nog uit. En dat is denk ik net genoeg om het Bassetje ook nu zo lastig te maken. Dat hij die bal niet meer tussen de palen krijgt. Hij gaat net over de lat heen. En ik vrees voor Feyenoord dat dit de laatste kans was in deze wedstrijd. Om nog een punt aan dit duel met Nak over te houden. Feyenoord won over twee wedstrijden genomen. Niet van VVV dat nieuw is in de eredivisie. En gaat over twee wedstrijden genomen. Ook niet winnen van Nak. Want ze verloren in de Kuip. En ze dreigen ook te gaan verliezen. Nu in Breda. basetje ook nog een keer met een actie. Over de linkerkant wordt neergelegd door Sporksleden. Krijgt een vrije trap mee. Er ligt iemand aan de andere kant van het veld geblesseerd. Korte. Heeft Nijhuis daar oog voor? Even kijken. Het antwoord is nee. Hij kijkt er niet eens naar. En dat heeft hij goed gezien. Want die geblesseerde speler van Nacht. Die staat inmiddels weer. Die loopt snel terug. En dit is de laatste kans voor Feyenoord. Een vrije trap vanaf de linkerkant getrapt door Vilena. Jones blijft gewoon in zijn doel. En Vilena schiet de bal richting de 16 meter. Bassetje Koblo niet. Ambros wel. Haps van op voor Feyenoord. Het mag nog even. Van uh, Nijhuis maar nu niet meer. Het is klaar en het is feest in Breda. Want Mak wint voor de tweede keer in het seizoen van Feyenoord. En wat een geweldige prestatie van de ploeg van Stijn Vreve. En dus van Rob Penders die deze wedstrijd afsluit als hoofdstrainer op de bank. Sadiq Umar. Die wordt de match winnen, de Nigeriaan, want die schoot de makkelijk gegeven strafschop van Bas Nijhuis vlak na rust binnen. En dat is de beslissende goal in deze wedstrijd. De eindstand in Breda bij NAC Feyenoord is 2-1. En we weten één ding zeker na deze 26e speelronde. Feyenoord kan officieel geen kampioen meer worden en neemt vandaag op een hele koude zaterdagavond in Breda. Definitief afscheid van de titel. Maar er zijn veel meer dingen om zich zorgen over te maken daar in Rotterdam zuid. Goed alles op een rijtje. Excelsior tegen AZ eindigde in 1-2. PSV tegen FC Utrecht 3-0. Nak Feyenoord, u hoorde het net 2-1 en Herenveen tegen Willem II is ook afgelopen en eindigde in 2-0. Lux de Leeuw, wat een Voetbal. We beginnen in de Bundesliga. Daar heeft Schalke 04 de tweede plaats overgenomen van Borussia Dortmund. Schalke won met 1-0 van Hertha. Dortmund kwam tegen Luipzig niet verder dan 1-1. Schalke staat tweede. 1 punt voor op Dortmund en Frankfurt. Maar om nou te zeggen dat de achtervolgers koplopen Bayern München in het vizier hebben... niet bepaald, want de ploeg van Arjen Robbe heeft een gat van 23 punten... En het speelt morgen nog tegen Freiburg. Voor Jetter Willems en Richie Bazour... zou de Bundesliga een springplank moeten zijn naar de top. Maar voorlopig verpieteren beide talenten echter op de bank of op de tribune. Willems ontbrak voor de tweede week op rij in de selectie van Frankfurt. En Bazour moest bij Wolfsburg plaatsnemen op de bank. Hij mocht nog wel invallen, maar een nederlaag kon hij niet meer voorkomen. In de Premier League heeft Mike van der Hoorn een doelpunt gemaakt voor Swansea City. In het duel met West Ham United, was de Nederlander. Een van de vier doelpuntenmakers uh, van de thuisklub. Awakes, keys, corner. It is deeper delivery and it is 2-0. Mike van der Hoorn on the end of it. Swansea score from the set piece. To double their lead here. First goal of the season for the Dutch. Het eindigde in Wales in 4-1. De Zuid-Koreaan Son was op Wembley de grote man bij Tottenham Hotspur... tegen Huddersfield Town. In de eerste helft ging hij alleen op de doelman af. In de tweede helft kopte hij een raak uit een voorzet van Harry Kane. Het werd dus 2-0 voor de Spurs. Afgelopen week scoorde Son ook al twee keer in de FV-cup. Trainer Mauricio Pochettino is blij met de aanvaller. Son is doing a fantastic job um been consistent scoring goals and in with the with his performance and i am so pleased because two goals and helped the team to achieve the three points. Klopp Manchester City speelt morgen tegen nummer 5 Chelsea. Deportivo La Coruña heeft voor het eerst... sinds de aanstelling van coach Kleine Seedorf gescoord. Ciantetay, het was ook nog eens een eigen goal van Ibar. Dus eh, Deportivo speelde uiteindelijk dan toch met 1-1 gelijk. De ploeg van Seedorf hield knap stand na een rode kaart... aan het einde van de eerste helft. Doelman Koval moest er vanaf. Deportivo staat 19 in La Liga... maar komt op dit punt dichter in de buurt van Levante en Las Palmas... die ook moeten vrezen voor degradatie. Real Madrid, de nummer 3, won met 3-1 van Kitaffe... Beel maakte er eentje, de andere twee kwamen van de voet van Cristiano Ronaldo. Barcelona, Atletico Madrid, nummers 1 en 2... spelen morgen tegen elkaar om kwart over vier. En die wedstrijd is te volgen hier in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De enige Europese topcompetitie waar het nog echt spannend is... is de Serie A. Daar de Juventus op de valreep ontsnapt aan puntenverlies. In de blessuretijd zorgde die balla voor de, zeven, voor de zegen op Lazio... In het draak van de wedstrijd waren er maar drie doelpogingen. De goal was het enige schot op doel van Juve. Koploper Napoli speelt tegen A.S. Roma net afgelopen. Even kijken, Eindstand is 2-4 geworden. Door de nederlaag is Juventus genaderd tot op één punt. En heeft het ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Tot zover het voetbal in het buitenland. U hoort het eerder al, Nadine Visser heeft verrast een brons veroverd... op de 60-meter horde bij de Weken Indoors. Laten we even naar haar luisteren. Floris van Horen, die ving er zojuist op. Toen ik jou sprak, een half jaar geleden in Londen... bij de wereldkampioenschap, toen je daar de finale haalde... was je heel geëmotioneerd. Wat levert dit voor emoties op? Nou, ik had het nu ook wel een klein beetje. Toen dacht ik, ho, ho, oppassen, ik moet gewoon gefocust blijven. Ik, ik mag hierna na de finale wel blij zijn... Uh, in Londen was dat iets lastiger. Dus ik, ik weet dat natuurlijk hoe dat daar ging. En dat ik in de finale wat minder was. Dus ik wist nu gewoon goed de focus te houden. En, uh, ja, ik wist dat, dat die dames hebben heel hard gelopen. Maar hier uh, ja, waren het tijden waarbij ik nu dus ook dichtbij in de buurt kwam. Ik wist gewoon, als ik mijn ding doe en anderen die laatste steekjes vallen, dan, dan heb ik ook gewoon kans. En nou, dat is precies wat is gebeurd. Kwam dit minder onverwacht dan? Nee, nou, ik weet niet. Nou ja, toen ik daar lag, zo na mijn halve finale was ik stiekem al aan het denken. Toen dacht ik, ik ga weg met die gedachten. Want ja, er kan zoveel gebeuren. Voor hetzelfde geldt bij 7e. Dus, uh, nou ja. Het was eigenlijk niet gek dat ik daar aan dacht, want ik heb het gewoon gedaan. Ja. Ja, het is bijzonder dat jij hier een bronzen medaille wint. Het is denk ik ook bijzonder dat jij binnen, wat is het, twee uur tijd 7.83 en 7.84 loopt. Ja, zeker. Het is echt, ja, het is echt, echt heel goed. Gisteren, uh, na de serie, was ik, ja... Het was niet zo goed. Ik wilde gewoon hard en ik liep niet hard. Maar ik merkte vandaag dat ik, gewoon, dat ik me zo anders voelde. Ik had veel meer spanning en dat had ik nodig. En, en de warming-up voelde zo scherp. Bart zei ook, ik heb gewoon nog nooit zo scherp gezien. Dus ik voelde ook, ja, als, als, als dat beginstuk gewoon goed zit en ik trek hem door, dan, dan ga ik hard. En dan kan het zomaar gelijk flink wat hondes vanaf, af, zoals je dus ziet. Ja. Was je gespannen voor de finale? Um, ja, maar wel minder dan voor de halffinale. finale. Dan lig ik natuurlijk de hele dag een beetje op bed eraan te denken. En nu naar de halve finale, relatief snel naar de finale. Dus dat is niet echt tijd om echt gespannen te worden. Gewoon goed de focus vastgehouden. Ja, even de race nog. De start vond ik minder. Ik heb geen idee. Minder dan de halve finale? Nou ja, ik zat wel tussen twee dames in die gewoon echt hard starten. Uh, ik weet niet, ik zou de beelden terug moeten zien hoe ik ten opzichte van hun lag. Maar... Veel beter dan de voorgaande wedstrijden. is, dus ik moet gewoon uitgerust zijn. En, en ja, op zo'n toernooi gewoon uitgerust zijn. En scherp. En dan, dan kan ik het. Ja, je zit gewoon tussen de Amerikaanse meiden in. Ondenkbaar. Ja. Je beseft het nog niet, hè? Nou, nee. Niet echt. Nee, ik denk dat het nog moet komen. Ja, mooi Nadine Visser was dat. Tegen Floris van Horen. En dan een apart verhaal van Jan-Willem van Schip. Natuurlijk heeft ze de tweede zilveren medaille veroverd... op de WK Baanwielrennen. En dan te bedenken dat hij in de finale ten val kwam... maar toch weer op de fiets klom. Gisteren werd uh, van Schip tweede op de puntenkoers. Vanavond de zilveren op het uh, Omnium. In de slotfase van het afsluitende onderdeel... had uh, van Schip nog zicht op goud. Maar hij kwam dus net te kort. En dat zit hem toch niet helemaal lekker. Ik baal nog wel een beetje, maar uh, met het publiek hier in de ronde fietsen is echt uh, super vet. Als je nou terugdenkt aan, die, aan deze dag, maar voornamel voornamelijk aan die laatste puntenkoers. Ja, wat schiet er dan allemaal door je hoofd? Nou, uh, kijk, die eerste dag was gewoon, die eerste scratch was gewoon uh, ken geen twijfel. Uh, goed eigen plan, goed overtuiging. Was gewoon goed. Ja, in die uh, leidersrace... Ja, dat heb ik eerder meegemaakt. Je moet gewoon eigenlijk gewoon volle koken erin vliegen. Als je het gaatje hebt, dan, dan doet niemand niets. Nu was ik degene die dus niks deed. Dus vloor ik een beetje momentum. Was balen. Toen dacht ik nou, oké. Okay, dit is jammer. Toen uh, dacht ik nou, nu even drie bakjes koffie erin. Want nu gaan we afverkoers doen. Ja, die was weer goed. Alleen, die laatste sprint was net zonder overtuiging. Toen dacht ik nou, nu gaan we het krijgen. Nog een bak koffie erin. Ik denk: nou, nu komt die... Het de Station wide voor 2006. Je weet toch? En uh, ja, toen uh, ben ik gewoon vol voor gegaan. En uh, ik probeerde het eerst een stukje te wachten. En als er punten kwamen, die te halen. En uh, ja, op het eind uh, was ik net iets te moe. Heb je geloofd in de wereldtitel? Ja, dat wel. Ik dacht, oh, ik ga de volle bak voor. Maar ja, ik, ik, kon, niet, ik kon niet mee met die pool in het laatste sprintje. En dan vergeet je nog één ding, want je maakt ook nog eens makkerd. Ja, ja, dat was uh, niet zo handig. Ja, ik, ik fietste gewoon. Maar daar kon je niks aan doen, hoor. Nee, ik dacht gewoon, uh, ja, ik ging gewoon achter op mijn fiets zitten. Toen heb ik mijn ogen dicht gedaan. En toen op een gegeven moment dacht ik moet even rollen, want het wordt te warm. En toen dacht ik, uh, ja, nou ja, dat is jammer. Hè? En uh, ja, toen dacht ik, nou, nu moet ik even weer herpakken. Dus ik denk gewoon even rustig, pak je rust. En uh, ja, toen dacht ik, van, nou, ik heb nu rust gehad, dus nu gaat het weer beter. Dus ik dacht, draai het weer om. Ik zie jou eigenlijk de hele dag alleen maar op de baan, hè? want tussen de wedstrijden door. Ja, ik zie iedereen hier warm fietsen, maar jou niet. Waar, waar, waar, waar ben jij dan? Ja, ik heb uh, gewoon uh, een matje meegenomen en een slaapzak. En uh, hierachter hebben we het materiaal ook op de baan. Dus dan, uh, ja, ik uh, doe gewoon een stukje fietsen. En dan uh, ga ik gewoon daarheen en dan heb ik uh, gewoon mijn matje. En dan uh, kom ik even tot rust. Even een beetje mediteren, weer bij jezelf. Even geen prikkels. Rustig afkoelen. Broodje eten. Even wachten en dan weer opladen en weer verder. Dus niet, ja, als je heel de dag hier gaat zitten, word je helemaal tureluus. Ja. Mooie vent is dat toch. Goed, Jan Willem Schipper was dat. We gaan zo meteen even alles op een rijtje zetten wat de voetballer betreft. Eerst kwam er nog opmerkelijk nieuws van de internationale spelregelcommissie van de FIFA. Die heeft de weg vrijgemaakt voor de invoering van de videoscheidsrechter in het voetbal. Bonden en competities mogen permanent gebruik gaan maken van het systeem. Nu moet daarvoor nog dispensatie worden aangevraagd. De FIFA-voorzitter Gianni Infantino denkt dat het voetbal veel profijt gaat hebben van de videoscheidsrechter. I'm very happy that we give this opportunity and this option and uh, I'm sure that all those who are studying it carefully, who are really digging into it, looking into it as we all have done, uh, they will be convinced about uh, the benefits and everyone will see it as we implement it and as we go on. Ja, de KNVB is al uh, jaren voorstander van uh, videoscheidsrechters... en wil hem vanaf komend seizoen aan alle eredivisiewedstrijden gaan koppelen. De UEFA wil de Champions League volgend jaar nog zonder videoscheids afwerken. Goeie bal, mooie goal! Kijk eens, een schot uit de en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2! We beginnen met PSV tegen FC Utrecht. Met rust was het 2-0, het werd uiteindelijk 3-0. PSV won hun eigenhuis, iets wat geflateerd. Maar zonder problemen met 3-0 van FC Utrecht. De 1-0 was een eigen goal van Lewin. De 2-0 daarentegen, juweeltje van Luc de Jong. Commentator Ragnar Niemeijer. Het omhaal van de Jong... Die wordt geknuffeld door alles en iedereen van PSV. Die bal ja, zit er prachtig in. Het is eigenlijk niet eens een kans als hij staat vrij ver van het doel af Luc de Jong. Dat is een hele, hele, hele goede goal van Luc de Jong. En uiteindelijk werd het door Bergwijn nog 3-0. Luc de Jong was natuurlijk blij met zijn omhaal. Hij dacht geen moment na. Ja, het is een beetje intuïtief, Want je, je, de bal komt achter je. Dus dan, dan denk je van ja...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 Um, ja, het is. Uh, kijk, als je verliest bij uh, de uh, landskampioen, de, de, de ploeg die uh, bovenaan staat, ja, dan weet je dat je een moeilijke wedstrijd hebt. Uh, maar um, ja, het is uh, zuur. Ja, maar het kampioenschap is nog niet binnen voor PSV. Al komt het op deze manier wel met de week dichterbij voor de Eindhovenaren. De trainer Philip Cocu. Ja, vanavond kunnen we rustig uh, lekker gaan slapen. Uh, ja, wij moeten gewoon zorgen dat we onze wedstrijden winnen. En ik natuurlijk hoop uh, uh, dat wij wat, uh, wat punten laten liggen tegen sterke tegenstanders Utrecht. Maar uh, we hebben dus in ieder geval onze taak gedaan. Uh, en uh, dat is winnen. Aanzet boekte op bezoek bij Excelsior een moeizame 2-1-overwinning. Een eigen doelpunt van Zwarthoed en een treffer van Jaanbaks zette Aanzet nog voorrust op 2-0. Door de aansluitingstreffer van Messa Oud kwamen de Rotterdammers sterk terug in de tweede helft. Maar trainer Mitchell van der Gaag koopt daar weinig voor. Uiteindelijk draait het om resultaat. En uh, het is leuk, ik vind het leuk om complimenten te krijgen... maar ik vind het nog mooier om punten te hebben. En we hebben vandaag niks uh, overgehouden in deze wedstrijd. En ik denk dat basis, zeker op basis van de tweede helft... dat je hier uh, wat punten aan uh, had moeten houden. De Noorse middenvelder uh, Frederik Mitchell van AZ... zag dat zijn ploeg het moeilijk kreeg... na de aansluitingstreffer van Excelsior. Ja, yeah, de laatste... Half een uur, they had a good pressure on us after their goal. So, yeah, we couldn't handle that pressure. So, yeah, but still now we we won 2-2-1 and are happy with that. Ja, blij dus met de zegen. Toch was trainer John van der Bron na afloop niet blij. Dat had te maken met rechtsbuiten Jahan Baks. die verliep met een blessure. Van der Bron maakt zich zorgen.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 Een historisch moment in Breda, want Jens Toonstra maakte goal... in nee. een uitwedstrijd voor Feyenoord zijn eerste uitgoal... sinds 7 februari 2016, NAC Feyenoord 0-1. Maar daarna ging het voor Feyenoord en Toonstra helemaal mis. Ambrose maakte voor Rust de gelijkmaker... en vlak na Rust kwam NAC via een discutabele penalty... van Sadik op een 2-1 voorsprong. Daar bleef het bij en zo wint de promovendus... zowel uit als thuis van de landskampioen. Herenveen zette Willem-2 thuis met 2-0 opzij. Het was voor de Vriezen de eerste zege sinds begin februari. Woudenberg maakte daarna een klein kwartier de openingstreffer. In de tweede helft werd de wedstrijd snel beslist... zag commentator Richard van der Made. Ja, daar is het 2-0 geworden voor Herenveen. Een goal van Reza Koushian. zijn zesde van dit seizoen. Gisteren speelde Roda al tegen Heracles. Het werd een 0-3. De voorlopige stand. PSV aan kop met 68 punten uit 26 wedstrijden. Ajax heeft er 58 uit 25. AZ derde met 56 uit 26. Dan Utrecht met 44 uit 26. Feyenoord heeft er 42. En Pexwolle heeft er 39 uit 25. Onderin Willem II op de 15e plek. 23 uit 26. Dan Twente met 17 uit 25. Roda JC 17 uit 26. En Sparta 15 uit 25. Het blijft dus ongemeen spannend. Programma morgen. Pek Zwolle tegen VVV om half 1. Om half 3 Vitesse Ajax. En Sparta Aro Den Haag. En om kwart voor vijf FC Twente tegen FC Groningen. Allemaal te horen morgen natuurlijk in NOS Langste Lijn. Annemiek van Vleuten die had geen schijn van kans... in de finale van de individuele achtervolging. Van Vleuten was al verzekerd van zilver... en wist dat de gouden medaille waarschijnlijk buiten bereik zou blijven. Maar de Amerikaanse topfavoriete Chloe Dijert, die haalde Van Vleuten zelfs nog in. En dat had ze nou ook weer niet verwacht. Ja, die verraste me wel dat ze zo snel voorbij mij kwam. Ja, echt onwijs. je er komen. Nee, totaal niet. Dus ik verraste me wel. En ik wist dat ze me gelijk zouden afschieten eigenlijk als ze me voorbij zouden halen. Dus het was een beetje een verwarrende situatie dat ze haar door lieten rijden. En jij deed ook nog even door? Ja, want ze zeiden niet gelijk dat ik moest stoppen. En Peter bleef tijden aangeven, maar daarna zeiden dat ik moest stoppen. Dus, uh, ja. Maar goed, duidelijk is, zij was een klasse apart. En uh, jouw echte wedstrijd lag eigenlijk vanmiddag, hè? Uh, ja, dit was maximaal. Ja, ik kon hem niet afmaken, dat is jammer. Uh, ik merkte wel dat het niet zo hard kon rijden ook dan, uh, dan in de eerste uh, manch. Uh, maar toch, uh, ja, ik denk dat ik wel uh, heel tevreden mag zijn met... Uh, ja, was, was, de eerste munch was heel belangrijk. Ja, en je lag op het schema. Het lag ongeveer twee seconden achter die tijd van uh, vanmiddag. Ja, inderdaad. Ik, was wel iets, uh, ik voelde gewoon dat het echt moeizamer ging. Ja. Uh, ja, hoe zit het nou verder met dat baanavontuur van je? Want uh, ja, het seizoen eindigt hier, wat het baanwielrennen betreft. Ga je er verder mee? Het uh, is ook een beetje afhankelijk van uh, wanneer het is. Want er zijn wereldbekers, maar niet elke wereldbeker organiseert een individuele achtervolging. Uh, dat geen mensen nog niet bekend. Wel waar wereldbekers zijn, maar niet wanneer een achtervolging is. Uh, maar ik heb wel stiekem uh, met Peter hoorde ik dat uh, het WK volgend jaar ook weer rond deze tijd is. En dat zou wel gunstig uitkomen richting mijn wegseizoen. En tot nu toe bevalt uh, deze opbouw me wel erg. Ik heb, uh, ja, er zit gewoon nog veel meer in. Ik kan echt nog harder. En zij uh, nou ja, rijdt ook heel hard. <laughs> maar ik kan ook zeker nog harder. En uh, ja, het is, uh, ik ben er eigenlijk nog niet helemaal klaar mee. Ik vind het eigenlijk jammer dat het hier nu uh, eindigt vandaag. En heb je er ook wat aan voor je, weg, uh, voor je wegprogramma? Voor, voor, je, voor de tijdrit op de weg? Ja, wie weet. Ik denk wel, uh, ik heb nog wel wat aerodynamica testen gedaan. En uh, je weet nog wel weer meer. meer ja, je zit meer ook wel in die houding ook weer te trainen. Dus dat is sowieso nooit verkeerd. Uh, en ik ga maandag uh, bijvoorbeeld weer gewoon met heel goede moraal op weg naar mijn hoogtestatie. Ik ga naar Tenerife maandag. En dan gaan we zien hoe deze voorbereiding is geweest naar mijn wegseizoen toe. Ga je weer op hoogtestage? En wat ga je dan doen? Wanneer, wanneer, wanneer ga je weer koersen? Ik kom terug van Gent-Wevengem. Net een dag van Gent-Wevengem. Uh, maar mijn hoofddoel ligt echt in de Ardennes klassiekers. Maar uh, Vlaanderen plus de drie Ardennenweek. week. Uh, drie, Ardense, drie luik. Nou, veel plezier op uh, Tenerife. Ja, ik ga er echt fris heen. En uh, ja, deze neem ik mee. En uh, ja, echt veel zin in. Annemiek van Vluiten. Mathieu van der Poel is, der, is derde geworden bij een mountainbikewedstrijd in Kaapstad. Hij moest tijdens een race uh, over 60 kilometer... alleen een Nieuw-Zeelander en een Amerikaan voor laten gaan. Van der Poel bereidt zich voor op de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Op 10 maart in Stellenbosch wordt dat gereden. De succesvolle veldrijder wil als mountainbiker... naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. En De Nederlandse waterpolovers mogen in juli aan het EK in Barcelona meedoen. Uh, ze wonnen met uh, 14-6 en vorige week al met 28-7 van Lito. Tot zover. Charlie zit al zing zometeen. Morgen ben ik er weer om twee uur met Hugo. Dag. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Privédetectives bijvoorbeeld. Of ex-daklozen. Je blijft die verslaafde. Je blijft die ex daklozen Als men mij toch niet wil. Ja, waarom stop ik? Waarom ga ik dan niet drinken?